De brand werd gesticht door acht jongens bij een poging om te ontsnappen. En die poging mislukte. De brand woedde in het forensisch centrum Eind aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. Het vuur is inmiddels uit. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De Amerikaanse Amanda Knox is in Italië in hoge beroep vrijgesproken... voor betrokkenheid bij de moord op een Britse studenten. Ook haar Italiaanse ex-vriend is juist in hoge beroep vrijgesproken. De rechtbank had de duo eerder tot gevangenisstraffen van 26 en 25 jaar veroordeeld. Amanda Knox en haar ex-vriend zouden in 2007 een Britse kamergenote van 21 hebben vermoord. Dat zou zijn gebeurd tijdens een seksspel. Een derde verdachte uit die voorkust kreeg 30 jaar celstraf, maar dat werd eerder in hoger beroep teruggebracht tot 16 jaar cel. De zaak kreeg veel aandacht in de internationale pers. Verwacht wordt dat Knox miljoenen gaat verdienen met boeken en films over haar ervaringen.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 Mensen sterven door gebrek aan medische verzorging... en ook zou er een tekort zijn aan voedsel en water. Drie jongens die een heerlijke wekenlang de wacht hielden bij een broedende zwaan... zijn uitgeroepen tot dierenbeschermers van het jaar. De vrienden werden vanavond geëerd in Amsterdam. Zo'n 15.000 mensen stemden de afgelopen tijd... via de site van de dierenbescherming op verschillende genomineerden. De winnaars zijn Theo van Hemert, Chris Wanders en Freddy Nas... Ze pasten vijf weken lang om de beurt op de broedende vrouwtjeszwaa'n, dan dat dierenbeulen het mannetje met stokken hadden doodgeslagen. Het weer. Vannacht afwisselend bewolkt en opklaringen. Minimumtemperatuur rond 14 graden. Morgen veel bewolking en af en toe wat regen of motregen. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Schop je het eindelijk tot de belangrijkste man op aarde... sta je nog met je poot in de modder. Of weet Obama gewoon heel goed dat iedereen van een underdog houdt? <middels> Wat een ego op het ewa guardaard. Tuo val Americana, Americana, Americana. Sinds Amerika, papa. Tuo valieve moda, maar ze bevi whisky en soda. Ho de zin disturba. tua ballo rook eroi. Toen giocht een beetje amor. Meis sorte de camel. te lita la muziek. Mama, tuo val Americana. Americano, americano, ma sera di vita lì, se andame non ci sta niente, ok Napole tanto può fare l'America, tu può fare l'America. Come de può capire chi te va bene? Se tu reparla, mi è americana. Quando se fa l'amore sotto la luna, come deve re in gabbia I love you. Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me digo va Tuo vive la moda, ma se bevi whisky e soda, può decidere di disturbare. Tuo ballo rock and roll, tua giacca pesa Sor de de camel, chi te li dal la borsetta di mamma Duvo fa l'Americano, Americano, Americano. Ma se na de lì si andava un chiesta nientava, o che in a poleta. Americano van Marco Caliari. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het oog op deze maandagavond. Kunt u het nog aan? De spanning rond Griekenland loopt nog altijd op. Gaan we ze nog geld lenen of is het nu gewoon een keer klaar? En sinds wanneer heeft het kleine, arme Slowakije zo'n grote vinger in de Griekse pap? De financiële beschouwingen komen eraan. Wordt het weer verbale vuurwerk zoals bij de algemene beschouwingen? En wie heeft er niet tenminste één keer weggedroomd... bij een onvervalste dansfilm? Morgen gaat de eerste echte Nederlandse dansfilm in première. Hoofdrolspeler Lorenzo van Vels is bij ons... samen met de regisseur Jeffrey Elmond. En om vijf voor twaalf naar het Verre Tuvalu met Foppe de Haan. Dit allemaal, het komende uur. Maar nu eerst het nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 3 oktober. Het waaide niet, er was geen sneeuw gevallen... de bladeren zijn weliswaar van kleur verschoten... maar zitten nog aan de bomen. En toch werd er gemopperd op ProRail. De Algemene Rekenkamer heeft ontdekt... dat ongeveer 1 miljard euro ongebruikt op de plank ligt. Het geld was bedoeld om meer treinen veilig vlak achter elkaar te laten rijden... zodat reizigers minder lang hoeven te wachten. Wat dat betreft zijn er vertragingen op het reden. En dat is natuurlijk ook jammer, want het geld is bedoeld... om niet alleen het onderhoud en aanleg van de spoor te verbeteren... maar ook de veiligheid. Volgens de Rekenkamer heeft ProRail zijn zaakjes niet op orde...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 omdat, volgens de Rekenkamer, de minister de Kamer onvolledig informeert. Schuld ontkent dat, maar de Kamer eist opheldering. Want de Kamer hoort juist de informatie te krijgen... en ik roep namens de VVD al een aantal jaren... pro rill is niet op orde, ik heb ook gezegd, vervang de hele top. Dat nu bij iedereen de schellen van de ogen vallen... en dat het geld wat op de plank ligt... zo snel mogelijk geïnvesteerd wordt in het spoor, want dat is gewoon nodig. En een uur geleden ongeveer is in Italië Amanda Knox... in hoger beroep vrijgesproken... De rechter bepaalde dat ze niet schuldig is aan de moord op een medestudenten. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, goedavond. Goedenavond. Waarom is ze nou vrijgesproken? Ja, daar is niet veel over gezegd. Er is gewoon gezegd, uh, de feiten hebben niet plaatsgevonden. Er is niet voldoende bewijs. Verdere motivaties moeten nog volgen. In principe kan er nog in hoger beroep gegaan worden... door uh, justitie, zeg maar, bij incassatie. Maar dat is nog afwachten of dat gebeurt. Amanda Fox, die is nu vrij. Die kan nu naar Amerika vertrekken. En hoe reageerde ze op de uitspraak? Want ze heeft, als ik het goed heb begrepen... vier jaar al in de gevangenis gezeten. Ze heeft vier jaar in de gevangenis gezeten. Ze werd dus beschuldigd van het... Uh, uh, vermoorden van haar kamergenoten en studenten. Ze, reageer, ze klapte zowat in elkaar van emoties op het moment dat de uitspraak kwam. Alles kwam eruit bij haar, ze kon helemaal niet spreken. Haar uh, mede aangeklaagde uh, Sollecito, een student, een Italiaanse student... die kon wel zeggen dat hij heel blij was dat hij uh, nu vrij is gesproken. Ze zijn nu in de gevangenis om de papieren te tekenen en de formaliteiten... Uh, te ondergaan en vervolgens kunnen ze vertrekken naar huis. En wat verwacht je dat er met haar gaat gebeuren? Want dit was een zaak die zowel in Amerika als in Italië... ongelooflijk veel belangstelling kreeg. Ja, nou, wat, wat al vrijwel zeker is, is dat er nog een film komt. Haar is ook 1 miljoen dollar door uh, Amerikaanse networks geboden. Dat moet nog even duidelijk worden voor een interview. Dus er moet nog even duidelijk worden wie ze gaat kiezen. Maar Amanda Fox heeft enorm geleden de afgelopen vier jaar... maar zal snel een, een rijke vrouw zijn. Dankjewel, Bas Mesters vanuit Rome. Het is even wennen, een rechtskabinet, dat het groene blazoen oppoetst. Maar het gebeurde vandaag. Minister Verhagen presenteerde de Green Deals. Afspraken die het kabinet maakt met bedrijven en organisaties... om de economie duurzamer te maken. Door regels soepeler te maken en niet, zoals gebruikelijk... met een stok achter de deur. Er is een tijd geweest dat uh, milieu inderdaad was, sancties. Uh, wat het aardige is van deze Green Deal... is dat we er geld mee gaan verdienen... Dat is mooi, zegt PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Alleen zijn die Green Deals niet zo nieuw als Verhagen ons wil doen geloven. Slim uh, heeft uh, Maxime Verhagen besloten om al die dingen in een grote doos te doen, uh, groen te verven en dat dan de Green Deal te noemen. Het was een wat merkwaardige dag voor het Nobelprijscomité. Maken ze de winnaars voor de Nobelprijs voor de Geneeskunde bekend? De 2011 Nobelprijs in Physiology or Medicine zal be divided met one half, jointly to Bruce Beutler en Jill Hoffman, en de andere half to Ralph Steinman. Blijkt die laatste afgelopen vrijdag te zijn overleden. Ralph Steinman zal nu de prijs postuum krijgen uitgereikt. En de politie van het Friese Wolvenga had ronduit een bizarre dag. In het kanaal werd het lichaam van een man gevonden die al een tijdje geleden was overleden. Dus gingen ze maar hoogte nemen bij zijn graf. In opdracht van de officier van justitie hebben we het graf opengegraven. En we constateren dat er geen stoffelijk overschot in het graf lag. Wat blijkt, de zoon van de overleden man wordt ervan verdacht... zijn vader te hebben opgegraven en in het kanaal te hebben gegooid. De politie heeft geen idee waarom, maar vermoedt dat de zoon een beetje verward is. Hij is gisteren aangehouden voor grafschennis en vernieling. Hij zit nu gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Ewout de Jong alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Ja, de Grieken krijgen hun miljarden, wat er ook gebeurt. Dat schrijft de pers. Hoe vaak de SP en de PVV ook roepen dat er geen cent meer naar Griekenland gaat... talrijke, talrijke economen, analisten en de Griekse regering zelf... zeggen dat de volgende noodlening van 8 miljard euro er echt wel komt. Griekenland voldoet niet aan de voorwaarden. Zo heeft het een veel te groot begrotingstekort. Maar als het die lening niet krijgt, is het land binnen een paar weken failliet. En daar is niemand op voorbereid. Want dan zijn Portugal, Ierland, Italië en Spanje aan de beurt. Als dat maar goed gaat, schrijft de pers. Ook het Financiële Dagblad schrijft over Griekenland... en over de zenuwslopende strijd tussen het ongeduld van de financiële markten... en de geloofwaardigheid van Europese politici. Volgens het FD woedt er achter de schermen een keihard gevecht... over de uitbetaling van de noodlening aan Griekenland.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 Thuiswerken komt ondanks alle technische vooruitgang nauwelijks van de grond. In de Telegraaf staat dat het aantal mensen dat thuis de afgelopen jaren maar met een paar procent is toegenomen. Werknemers en arbeidsmarktexperts betreuren de trage groei. De schuldige, de Nederlandse manager. Het Nederlandse management zit nog in de controlefase, zegt een deskundig in de krant. Mensen moeten hun gezicht laten zien, anders vertrouwt de baas het niet. Tot grote ergernis van FNV-bondgenoten die oproept tot verandering. De werkgever moet zijn medewerker beter vertrouwen, vindt de vakbond. Maar werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat het allemaal snel genoeg gaat. Overigens staan werknemers ook niet allemaal te trappelen om thuis te werken. De meeste hebben volgens de deskundigen in de krant een 9 tot 5 mentaliteit. Ze vinden het verder blijkbaar geen probleem om twee uur in de file te staan. Maar de werkplek op kantoor blijft ook populair vanwege de sociale contacten. Veel mensen komen naar hun werk om te overleggen en van gedachten te wisselen. Ze hebben gewoon behoefte om hun collega's te zien, aldus de Telegraaf. De afgelopen dagen was het prachtig weer, maar Spits maakt zich alweer druk over een mogelijke rampwinter voor de Nederlandse spoorwegen. De vallende blaadjes zijn op komst, treinvertragingen liggen in het verschiet, aldus de grant. Om de informatie voor reizigers te verbeteren is een grote operatie bezig. Maar die is naar verwachting pas midden volgend jaar afgerond. De NS heeft de informatievoorziening overgenomen van ProRail. Maar daar is volgens Spits weinig vertrouwen in. De politiek eist in ieder geval dat NS-personeel beter geïnformeerd is... dan een reiziger met een smartphone. Reizigersorganisaties vinden verder dat de website van NS de druk aan moet kunnen. Want die lag vorig jaar geregeld plat bij problemen. Een sigaretje roken in de baas een tijd. In Nederland kan het nog, maar volgens de Stichting Volksgezondheid en Rokers... die vooro duurt dat niet lang meer. Bedrijven willen af van de speciale positie van rokers, schrijft het AD morgen. Bovendien ergeren niet-rokende werknemers zich... aan de regelmatige afwezigheid van hun rokende collega's. In België is de rookprikklok al een feit. Bij de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke, zeg ik dat goed? Lebbeke. Le beken. Wie pauzeert om te paffen, moet langer doorwerken en wie niet prikt, loopt kans op ontslag. Maar hoe zit dat juridisch? CAO's vermelden geen afspraken over het roken van werknemers. Bovendien, hoe zit dat met collega's die lang bij de koffieautomaat staan te kletsen of even een boodschapje buiten de deur doen? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wat is in this wine?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 Van Maria Mena. Het blijft spannend of het noodfonds voor Griekenland er nou wel of niet komt. Deze week onderhandelen het IMF, de ECB en de Europese Unie, de zogenaamde Trojka, met Griekenland over de voorwaarden. En ze zijn er nog altijd niet uit. Ivo Arnold is hoogleraar Monetaire Economie aan Nijrode. Goedenavond, meneer Arnold. Goedenavond. Um, ik zei het net al, ze zijn er nog altijd niet uit. Ze zitten dus, die 17 ministers, uh, zitten bij elkaar te praten over Griekenland. En vandaag werd ook duidelijk dat Griekenland waarschijnlijk niet kan voldoen aan al die voorwaarden. Onder andere over het begrotingstekort, de hoogte daarvan. Dan is het toch op een gegeven moment klaar? Dan zeg je toch, jongens, jullie voldoen niet. Wat valt er dan nog te overleggen? Dat zijn hele moeilijke beslissingen en ik, ik zou ervoor willen pleiten... om niet alleen maar naar de cijfertjes te kijken. Het is duidelijk dat de economie in Griekenland krimpt... en dan is het ook veel lastiger om die doelstellingen... voor het begrotingstekort te halen. Dus waar de trojka naar moet kijken is meer naar... doen ze de juiste dingen, nemen ze de juiste maatregelen... zijn de Griekse politici bereid om in eigen vlees uh, te snijden... staatsbedrijven te privatiseren die normalitair worden gebruikt... om baantjes weg te geven aan de kiezers... zijn ze bereid om uh, uh, de belastinginning te verbeteren... Dus echt naar de wetgeving, naar de maatregelen kijken. In een krimpende economie kun je dat begrotingstekort... gewoon niet perfect voorspellen. Dus ik, ik hoop dat ze iets meer kijken naar de hervormingsbereidheid van de Grieken. Ja, en als die er niet is, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar um, ik begrijp wat u bedoelt. Maar um, naar cijfers kijken is vrij toetsbaar, zeg maar. Dan ja. kan je kijken, het begrotingstekort ja. wordt 8,5 procent. Dat is niet 7,6, zoals we hadden afgesproken. De bereidwilligheid in een samenleving... die tientallen jaren niet heeft gefunctioneerd mm -hmm. zoals wij belangrijk vinden. Hoe toets je dat, die bereidheid? Hoe en daarom je dat? moeten ze er ook steeds naartoe en moeten zich heel gedetailleerd bemoeien met waar staan de Grieken, met hun wetgeving, met hun hervormingen. En doen ze de dingen die ze beloven? En ligt het bij de Tweede Kamer daar? En dat soort zaken. En daar moeten ze echt heel goed naar kijken. En ik ben het met u eens, hè? een gewone regel voor het begrotingstekort is heel simpel, heel transparant. Daar ja. kun je ook een beslissing opnemen. Maar de Griekse economie is dit jaar sterk gekrompen, sterker dan verwacht. Zal waarschijnlijk in 2012 weer krimpen. Ja, en dan is het... Uh, dan moet je niet vasthouden aan die cijfers. Om, om aan die oude cijfertjes vast te houden. Ja. Um, denkt u, uh, want u heeft het over de goodwill, eigenlijk of de bereidheid, ja, de bereidheid van de, de Grieken? Is het onwil of overmacht, ja. dat is eigenlijk de vraag. Wat denkt u? Is, doen ze iets verkeerd? Zijn ze niet bereidwillig genoeg? Of is de trojka gewoon te streng? Nee, ik denk niet dat ze te streng is. En ik denk dat het heel goed is dat het IMF erbij zit... omdat dat toch de externe partij is hè, van buiten de Europese Unie... die streng kan zijn en die rol hebben ze. En uh, ik denk dat het uiteindelijk voor uh, het eigen bestwil is van Griekenland... dat ze hervormingen uh, doorvoeren. Want daar wordt de Griekse economie uiteindelijk alleen maar beter van... En uh, ja, die Griekse politici, ja, die hebben in het verleden toch laten zien dat ze niet altijd even betrouwbaar zijn. Dus je moet ook streng zijn ten opzichte van die politici. Ik vraag me af dan hoe dat dan. Uh, want u zegt, ze zouden dan voortdurend daar naartoe moeten stelselmatig in de ja. gaten houden. Maar. In de praktijk, hè, vraag ik me af, ja. hoe gaat het dan? Je komt aan bij een ambtgenoot en je ja. zegt... luister vriend, ik wil even met jou doorpraten wat je allemaal Over gaat Over de schouders heen kijken. En je ziet dat het steeds verder opschuift. Hè. Er is sprake van dat ook uh, medewerkers van de Nederlandse Belastingdienst... daar naartoe gaan om te helpen. Dus je, je hebt hier te maken met een curatele stelling... die steeds ingrijpender wordt. Omdat je ook niet helemaal zeker kunt zijn... van de medewerking van de Griekse ambtenaren daar. Want ja, die moeten er ook op achteruit in salaris. Dus uh, uh, het wordt steeds ingrijpender. ja. Um, u zegt het dat het belangrijk is dat het IMF erbij uh, betrokken is als externe partij. Zou je ook, zit ik gewoon nu als leek te denken, niet gewoon kunnen zeggen... IMF, help ons, en daar helemaal op focussen? Dat ze zich volledig met die Grieken bezighouden. Ja, hangen? dat is een vraag of je op een gegeven moment moet zeggen... nou, uh, we geven het helemaal in uh, IMF handen... en we laten ook alle middelen van het IMF komen. Nou, ik denk zelf dat uh, Europa nog rijk genoeg is... om in ieder geval een deel van de financiële hulp zelf te forneren... Hè? Het is, het is zo dat de IMF nu al bijdraagt. Maar het, het risico van alleen maar Europese partijen aan de tafel... is dat het dan toch weer uh, koerhandel wordt... tussen uh, Europese beleidsmakers en politie onderling. Dus die R externe partij moet je er echt bij houden. Dat is een van de goede dingen die uh, ook Nederland en Duitsland... voor elkaar hebben gekregen in het verleden. Heeft u, um, omdat dit allemaal zo lang duurt... Hè, om het besluit ja. te nemen over Griekenland... en Griekenland bungelt erbij en het gaat steeds ja. slechter... heeft u ook het idee dat dit um, een soort opvoedkundige functie heeft naar andere landen toe in Europa... die het ook misschien niet zo goed doen? Ja, ab absoluut. We zijn hier bezig met financieel-economisch opvoeden. Hè. En de, de Griekse regering eh, had een heel slecht financieel-economisch beleid. Dat hebben ze jarenlang verhuld. En in de witte weken van de euro eh, dachten we allemaal dat het fantastisch ging. Maar nu zien we dat er niets is gebeurd in de afgelopen jaren. Dus er is uitdrukkelijk een opvoedkundige rol. En bij een aantal andere economieën is dat ook nodig. Hoewel die er allemaal toch een stuk beter voor staan dan Griekenland. Mijn hoop zelf is dat we door het kopen van die tijd ook kunnen laten zien... dat landen als Ierland hè, en hopelijk ook Portugal... En toch weer de weg omhoog vinden, en als dat eenmaal duidelijk is, dan kun je ook op een gegeven moment zeggen tegen Griekenland: Nou, dan laten we met de schuld maar uh, uh, voor 50% of zo afstempelen, en dan is de schade richting de andere economie ook minder groot. Ja. Als de trojka al uitkomt met Griekenland, dan moet er nog een hobbel worden genomen. Alle 17 landen uit de eurozone moeten namelijk instemmen met het noodfonds. Slowakije ligt dwars aan de telefoon. Abraham Muller, hij woont in Slowakije. Goedenavond. Goedenavond, waarom ligt dat kleine Slowakije dwars? Nou, ik wil niet zeggen dat Slowakije dwars ligt. Uh, het is één coalitiepartij van de vier coalitiepartijen in de regering die dwars ligt, de liberalen. Die zeggen dat de hulp aan Griekenland totaal nutteloos is, omdat het uh, failliet gaat, hoe dan ook. Maar in feite denk ik een beetje inspeelt op de opinie van de Slowaken dat uh, nou de Grieken het best nog wel goed hebben... en Slowakije als armste land van de eurozone eigenlijk niet zou moeten bijdragen aan de problemen van de Grieken. Is er een kans dat de Slowaken het noodfonds toch uh, gaan goedkeuren? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, ze staan natuurlijk enorm onder druk. En men spreekt vandaag in de pers van een geheim uh, akkoord... tussen Merkel en de Slovaakse premier Iveta Radiceva... Uh, die dus tot een akkoord zijn gekomen. Men weet niet precies wat het precies is... om die, die, die liberalen in de coalitie over te halen... om mee te stemmen voor uh, die steun aan Griekenland. Een deeltje achter de schermen dus? ja. Inderdaad, dat, en uh, meneer Arnold, hier in de studio. Wat vindt u ervan dat uh, Slovakije in feite um, het doorgaan van het noodfonds... aan Griekenland omzeep zou kunnen helpen? In ja, Het geeft aan dat de manier waarop we besluiten nemen in de eurozone... dat dat niet meer van deze tijd is. En, en dat je dan niet goed overweg kunt met een crisissituatie. Hè. Als, als maatregelen om een crisisfonds op te hogen en flexibeler te maken... eerst langs 17 parlementen moeten... En dan moeten we straks maar zien of elke maatregel van dat noodfonds... ook weer langs een parlement moet. Ja, dat is onwerkbaar. We, we hebben een hele zware crisis... En dan heb je flexibel crisismanagement nodig. Dus ik begrijp best dat, dat het hier om belastinggeld gaat en dat dat door de nationale parlementen goedgekeurd moet worden. Maar op een gegeven moment moet je toch, denk ik, wat uh, macht uh, toch weer naar Brussel uh, uh, overdragen, omdat anders het niet werkbaar is in een crisissituatie. Uh, Abraham Muller, nog eventjes. Zijn de Slowaken, uh, of hebben ze nu het gevoel dat de spotlights op ze staan? Dat ze nu in één keer heel veel in Europa te zeggen hebben? Nou, ik denk dat de dat Slovaak dus op de straat zeg maar, nogmaals zijn eigen zorgen heeft en hier niet wakker van ligt. Um, het, is, het is met name een politiek spel dat hier plaatsvindt binnen de regering, maar ook tussen de regering en de coalitie. En men heeft gezien bijvoorbeeld in Duitsland dat de oppositie heeft meegestemd uh, met die steun aan Griekenland. Nou, hier zou die uh, oppositie wel mee willen stemmen, maar doet het alleen als de hele coalitie meestemt. Dus dat, dat, ze zouden die stemmen kunnen krijgen, de, volop. Ik wil genoeg stemmen in dat parlement. Maar de oppositie weigert die stemmen te geven... zolang de coalitie die aan de macht is... op dit moment uh, ja, niet tot een overeenstemming komt. En het heeft iets te maken ook met het communistisch verleden. We hebben voor het eerst nu een regering zonder ex-communisten. En de ex- en de sociaal die in die oppositie zitten... in feite de ex-communisten... Ja, dat is water en vuur met de coalitie die nu uh, in de regering is. Nou, we gaan zien wat er uiteindelijk uitkomt. Ivo Arnold, hartelijk dank. Ja. Abraham Muller ook, hartelijk dank. Mais mm. c'est une absurdité, car à la vérité, ils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 En se pas mal du regard, oblique. Des passants honnêtes. Les amoureux qui se spéquent sur les bancs publics. Bon public, bon public. En se disant des jeux sympathiques. On des petites de bien sympathiques. Les amoureux des bancs publics, Romain Didier. Vanavond maakt de PVD-voorzitter Liliane Ploemen bekend dat ze haar termijn niet afmaakt. Komende januari neemt ze afscheid. Aan de telefoon Michiel Emmelkamp, coördinator van de linkse vernieuwing. Goedenavond. Goedenavond. Uw beweging kwam een paar dagen geleden in het nieuws, omdat u de partij uh, van binnenuit eigenlijk wil vernieuwen. Heeft het u verbaasd, uh, het vertrek van mevrouw Ploemen? Ja, zeker. Ik ben echt uh, enorm uh, uh, verrast. Ik was even aan het uh, hardlopen vanavond en uh, uh, toen ik terugkwam, uh, had ik allemaal gemiste oproepen. Dus ik ben echt enorm uh, verrast, ja. Um, verrast of onaangenaam verrast? Eh... Uh... Ja, ook al onaangeraamd verrast. Ik heb enorm veel respect voor, uh, voor Lilian Ploemen. En het is nooit fijn als een partijgenoot uh, zo'n functie verlaat. Dus. dus het was niet het, het, zeg maar het doel van uw actie om haar uh, weg te krijgen? Nee, in het geheel niet. Wij wilden echt een inhoudelijk debat informeren over uh, uh, de maatschappelijke betekenis van de sociale democratie in deze roerige maatschappelijke tijden. En hoe een uh, progressieve beweging zich zou moeten organiseren. En daarin waren veranderingen nodig, zijn veranderingen nodig. Ik hoop ook dat het debat uh, doorgaat, want 5 november organiseren we daar ook grote congres. Nou ja, dit zou een eerste de... stap kunnen zijn in die vernieuwing, toch? Ik bedoel, dat op een gegeven moment iemand plaats maakt voor een ander geluid. Nou ja, kijk, het is begonnen om het hele inhoudelijke debat. En dat is waar uh, we hebben gewoon mee, uh, mee verder gaan. Krijgt u hier nou een beetje, ik chargeer nu hoor, maar krijgt u daar een beetje een zinkend schipgevoel van als iemand van zo'n belangrijke positie in één keer vertrekt? <laughs> nee, in het geheel niet. In het geheel niet, er is... Maatschappelijk op dit moment enorm veel aan de hand met enorme bezuinigingen. Um, uh, bevolkingsgroepen die steeds verder tegen elkaar worden opgestookt. Um, uh, en uh, dat betekent dat een sterke linkse beweging meer dan ooit nodig is. Uh, ik ben dus hartstikke gebrand om daar uh, keihard aan te werken, omdat ik echt denk dat dat maatschappelijk hard nodig is. En uh, daar laat ik me er zoiets niet voor uh, uit het veld slaan. Goed, Michiel Emmelkamp, hartelijk dank. Okay, graag gedaan. Deze week houdt de Tweede Kamer de financiële beschouwingen. Daarin wordt het financiële beleid van het kabinet besproken. Dit is vaak een debat waarin partijen proberen nog iets te veranderen aan de plannen die op Prinsjesdag zijn voorgesteld. Maar dit jaar loopt dat anders. Politiek-redacteur Hans Andringa hier in de studio. Wat zijn dit jaar de hoofdlijnen? Nou, Het is vaak nog wel zo dat inderdaad partijen proberen nog een miljoentje hier of daar te verschuiven in zo'n begroting. En dan zeg je van ja, dat miljoentje kan gedekt worden door het hier vandaan te halen. Maar nu zijn de verschillen uh, zo groot en de, ja, de spanning op die begroting is ook zo groot. En de keuzes die het kabinet maakt zijn ook zo anders dan van uh, de oppositiepartijen. Dat uh, ja, die partijen dit jaar niet hun toevlucht, toevlucht nemen om hier nou een miljoentje te verschuiven. Maar dat ze echt uh, vinden van er moeten fundamenteel andere keuzes gemaakt worden. Het roer moet echt uh, om. Ja, dus dan gaan ze weer roepen dat het allemaal heel anders moet. Maar ja, wat heb je daar nou aan? Ik bedoel, Dat is een beetje makkelijk toch roepen vanaf de zijlijn? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de taak van uh, de oppositie. De droeve taak weliswaar. <laughs> Uiteraard. Uh, maar je merkt toch wel uh, bij veel partijen dat de kritiek is... dat die 18 miljard aan bezuinigingen die dan nu op de agenda uh, staan... dat dat een beetje sprokkelwerk is. Dat er te weinig visie onder zit wat je met die uh, bezuinigingen wilt bereiken... waar het naartoe moet met Nederland. En als je dat sprokkelwerk optelt, dan heb je wel 18 miljard op papier staan. Maar dat je dan een Nederland hebt dat klaar is voor de toekomst... Dat heb heb je dan volgens uh, de criticasters niet. Wat er nu dus gaat uh, gebeuren is dat... we hebben het net al over de Griekse crisis gehad. Uh, ja, het kabinet heeft het ook al gezegd. En stel dat dat allemaal uit de hand gaat lopen en dat het tegen gaat vallen... dan moet er nog eens een keer 5 miljard extra bezuinigd worden. Dat gaat ook een belangrijk punt worden deze week... bij die uh, debatten over de financiële begroting. En het is uh, zo dat de PVV gezegd heeft van 5 miljard bezuinigen. Nou, uh, nee, eigenlijk niet... En als, dan wordt het een bikkelhard uh, gesprek tussen ons. Dan kan het kabinet natuurlijk ook naar andere partijen kijken... om een meerderheid uh, te krijgen. Maar bijvoorbeeld uh, D66, uh, die vaak een, uh, een hand geeft aan het kabinet... bij bepaalde onderwerpen, die zeggen nu ook van... ja, vijf miljard bezuinigen, vraag het niet aan ons... want wij gaan het niet doen. Dan is het antwoord nee, uh, als ze willen gaan hervormen... om daarmee de overheidsfinanciën in Nederland echt... Structureel beter te maken, dan kunnen ze altijd bij ons aankloppen. Als je bijvoorbeeld begint met het sneller verhogen van de AOW-leeftijd geleidelijk, of bijvoorbeeld het, uh, het activerende maken van de, de, de WW, of het aanpakken van de hele woningmarkt, koop en huur, levert dat op het korte termijn niet veel geld op. Maar op lange termijn uh, levert het wel heel veel geld op en verbetert bovendien de structuur van de economie, waardoor we ook in de toekomst ons brood kunnen verdienen dat geld kun je uitstekend gebruiken om sommige bezuinigingen die het kabinet doet, bijvoorbeeld op de PGB's of op de kinderopvang, die terug te draaien. En dat in combinatie met het verkorten van de WW-duur van drie jaar naar één jaar en het versoepelen van het ontslagrecht. Ja, we weten allemaal dat de vergrijzing eraan komt en dat het uh, eind van deze kabinetsperiode al tekorten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt. En als je dan nu begint, dan ben je straks klaar voor de, voor de vergrijzing. Nou, dat zijn dus allemaal dingen die het kabinet niet gaat doen de komende jaren. Maar waarvan D66 zegt, van, als je onze hulp wil hebben... dan moet je toch daarover willen gaan praten. Nou, dan kan Rutte toch lekker naar de PvdA. Ja, die helpt ook wel vaak. Uh, er wordt steeds vaker naar de Partij van de Arbeid uh, uh, gekeken. Maar ik heb vanavond ook met uh, financieel woordvoerder uh, Ronald Plasterk uh, gesproken. En die zit daar minstens zo mogelijk nog steviger in of harder in uh, dan D66. Want hij zegt: als je met ons wil gaan praten over mogelijk 5 miljard extra bezuinigen, dan moet je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 Dan, dan rekent hij echt verkeerd. Nou Hans, dat wordt dus heerlijk duwen en trekken deze week... bij de financiële beschouwingen zo te horen. Ja, en het innemen van, van uh, ja, posities voor het geval... onder de spanning van uh, de financiële crisis... de economische problemen die we hebben... Uh, dat er toch gekeken gaat worden... om een andere samenstelling van, van een kabinet te doen. Want veel partijen... die zijn, ja, die gaan er toch wel vanuit dat als je samenwerkt zoals nu met de PVV... die op een heleboel belangrijke dossiers niet mee wil werken... en een totaal andere mening heeft, dat het dan bijna ondoenlijk is om uh, succesvol beleid te kunnen voeren. Dus iedereen die maakt zich uh, mooi op voor de competitie. Uh, wie kan straks de nieuwe partner worden van Mark Rutte en Maxime Verhagen? Nou, dan moeten we allemaal gaan kijken, denk ik. Zo. Hans Andringa, hartelijk dank. Wanderlijk jeugdsentiment voor mij in ieder geval. Dat was de titelsong van de beroemde dansfilm en serie Fame. En voor het eerst is er nu een grote Nederlandse dansfilm. Body Language heet die. En die gaat morgen in première. De regisseur is Jeffrey Elmond. Goedenavond. Goedenavond. En een van de hoofdrolspelers is Lorenzo van Velzen Potazzi. Zeg ik het goed? Botazzi. Ja, geweldige naam. Dat <tot> deed je met gevoel. Thanks. <tototation> ik vind die combinatie zo goed. Van Velzen. Botazzi. <tototation> en mensen kunnen jou kennen van het programma So You Think You Can Dance. Welkom. Ja, dat kan. Uh, want jij stond in de finale van dat programma. Daar gaan we even naar luisteren. De winnaar van So You Think You Can Dance 2013 is Floyd. Ja, dat uh, Floris, dat is dus geen Lorenzo. Dus uh, jij hebt niet, zeg maar, gewonnen. Nee, dat was wel duidelijk. Wat is er misgegaan? Um, niet veel, eigenlijk. Nee, voor mijn gevoel zijn er heel veel dingen juist goed gegaan. Hij heeft oprecht gewonnen, dus dat, uh, dat vond ik... Ja, dat klopt. Was hij iets beter? Als je zegt oprecht gewonnen, dan denk, ik, dan denk je dat hij iets, iets beter was. Ja, hij heeft, het, hij heeft het spel gewoon waanzinnig gespeeld. Het was een spannende wedstrijd en op zijn manier heeft hij uh, zich gewoon bewezen. Naar het publiek toe, de meeste mensen weten te overtuigen met zijn staf. En, uh, en zodoende oprecht gewonnen. Maar ik zeg dat ik niet vind dat er veel is misgegaan. Want ik heb voor mezelf echt een paar dromen kunnen waarmaken in het programma. Dus gevoel over te brengen door middel van body language. Uh, <laughs> gewoon een aantal verhalen echt over te laten komen bij het publiek. Tot kippenvel en tranen aan toe. En dat was ja, eigenlijk zo heerlijk. Helemaal kijken naar het seizoen ervoor, waar ik zwaar geblesseerd ben geraakt. Ja, daar gaan we het zo uh, nog eventjes over hebben. Want jij hebt, dit was niet zomaar iets die tweede keer. Dit was de tweede keer eigenlijk het was dat de je de comeback. bent. Ja. En dat voelde echt als een welcome back. Dat was toch heerlijk ontvangen door iedereen. En uh, ja, ik heb een waanzinnige tijd gehad daar. Dus in dat opzicht niet van misgegaan. Nee, zeker niet. Ja. En um, je zit ook gewoon in die film. Hoe kan dat? Want ja. dat was de hoofdprijs, toch? Als ik het goed begrijp, dat je nou... De winnaar, die krijgt een rol in, in die film. Um, exactly, dat is wel wat er is aangegeven, ja. En toch zit jij er ook in, als runner-up. Ja, geweldig. Voelt echt heel goed. Maar hoe is dat um, zo gekomen? Heel blij dat ik die kans ook heb gekregen. Um, hard voor gewerkt. Nee, ik, kwam naar ze, ik ben gewoon naar de studio gegaan. en uh, Ik had niet gewonnen, maar ik zei van, Ja, hey, luister dan. Ik wil gewoon hoofdrol. <laughs> <overrunnen."> nee, <laughs> nee... Um, ik, uh, ik heb gelukkig een soort van wildcard gekregen... vanuit de productie uh, na een, uh, een auditie. Niet zomaar een auditie, maar eigenlijk een intensieve acteercursus. Uh, wat voor mij de kans was om mezelf te bewijzen... om alsnog een rol te bemachtigen in de film. Um, ik ben dus wel uitgenodigd, ondanks mijn tweede plek. En uh, daar heb ik gewoon echt keihard mijn best gedaan. Die wens om toch in deze wereld uh, mezelf te kunnen bewijzen... op mijn manier... Uh, die, uh, die hoopte ik ja, toch tot vervulling te laten komen. En uh, daar heb ik echt kaart voor gevochten. Echt gewoon intensief geacteerd, uren per dag. En uh, gelukkig waren ze daar tevreden mee. Ja. Jeffrey, en, um, was je onder de indruk van Lorenzo? Uh, <laughs> dus, nou, misschien formuleer ik dit keer. Hoe hoe, in hoeverre was je onder de indruk van Lorenzo? In eerste instantie niet, want ik woonde in L.A. En ik uh, werd benaderd door. Ik ken Roy, Roy Julien, de, de Goeie Graaf. Ken ik, ken ik al zes jaar. Uh, omdat ik uh, muziekvideos met hem deed in Nederland. Mm -hmm. En dus heeft hij me voorgesteld in johanna huis. Maar ik zat helemaal niet in dat hele, die hele roes van. Zoiets uh, ik dance in Nederland. Um, maar op een, op een of andere manier had uh, Johan een soort van. Uh, Johan Nahuis, de producent, producent dus een beeld van. Film, van ja. Ja, een beeld van uh, Lorenzo. En uh, ik kwam toen in november vorig jaar in Nederland, of oktober, toen je nog in de finale zaten van Sojeteken Dance. Jeffrey Cole, is er naast me, pas je op weet wat jullie zeggen hoor. Je weet, uh, hadden we een, auditie bij, een live auditie bij jullie toch? Uh, bij het programma. Toen hadden jullie toch een kleine auditie gedaan uh, met z'n allen? En, yes, uh, ja. ja. En, dat, en, oh, en ik vond het, raar, ja. had het echt heel slecht. Maar, uh, <laughs> I remember. Uh, oh, oh. Wat ik dus natuurlijk niet uh, meenam was... Ze had, zaten natuurlijk met hun hoofd bij de finale. Ze hadden helemaal niet voorbereid. En, um, was dat een acteerauditie? Een ja, acteerauditie. Ze kregen ja. een scène en moesten zich voorbereiden. En alle, ik zeg, volgens mij de laatste zes of zo, moesten allemaal scènetjes spelen. En ik kreeg een beeld van wat ze konden. En ja, ik zag helemaal niks zitten in Lorenzo. En... Um, ja Ik zei tegen Johannes nou dat, dat wil ik gewoon niet doen. Uh, toen zei hij van, weet je, laten we hem gewoon... wat wil jij, welke richting qua acteren wil je op? En nou, ik zeg, doe Meisner, is een soort vorm van acteren. Uh, nou, we nemen een regisseur vanuit Nederland... die gaat een paar weken met hem werken. We sturen dan een auditie naar Allee... en dan moet je me zeggen of hij dan verder kan. Blijkbaar had hij dan zoveel vertrouwen in ja, Lorenzo... Ik hij dat zag hij... iets in Lorenzo wat ik niet zag... En um, uh, dat hij kreeg was heel gewoon, spannend. Rob de Vries kreeg hij een paar weken training. En uh, volgens mij staat Floor zat er ook bij, bij die training. Ja. En ik kreeg uiteindelijk die band uh, toegestuurd. En ik was gewoon, ik zag een hele andere Lorenzo. Toen was je verkocht. Gewoon gedreven en toen was ik verkocht. en The rest is history. De rest is history, ja. zeggen we meestal. Morgen is dat history, ja. Morgen, morgen als die in première gaat. Ik zat er toen ook echt doorheen Dat was echt heel dubbel op. Ja, ja, ja. Ik wil even jongens van jullie weten, want... Sommige uh, dansfilms zijn echte klassiekers geworden. Mm -hmm. Daarom zei ik mm -hmm. ook net uh, over fame, Sentiment en zo. We gaan even luisteren naar een korte compilatie om een beetje in de mood te komen. Yeah. You walk out there. And the music starts and you feel it. Your body just moves. There's something inside of you that just clicks and you're gone. It's like you're somebody else from... I'm singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. When you're a jet, you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. Ik hoop dat iedereen die, die thuis op de webcam zit mee te kijken... kan zien wat voor moves er hier aan tafel worden gemaakt. Ja hoor, er is een camera bij. Je voelt je op je gemak. Oh oh. Hij nee. is allemaal herkend. Ja, met, oh, met, kijk, met, het ja. gaat helemaal los. Oh, oh ik weet niet hoe ik het moet beschrijven eigenlijk. Ik moet het voor de radioluisteraar uitleggen, maar het zijn allerlei... Uh, call it body language. Wat voor, prijs, wat voor prijs kan ik winnen als ik ze allemaal weet? Geen, helemaal niet vanavond. Helemaal niet. Kijk, maar wat ik, ik, ik van je wil weten is... Um, wat is de essentie van een echt goede, lekkere dansfilm? Nou, hij mag over dansen praten. Maar ik vind het echt belangrijk zijn toch de karakters. Dat je toch meegaat in het verhaal. En dat je met ze meevoelt. En um, uh, dat je niet alleen... Het gaat niet alleen om het winnen van een evenement of zo. Maar dat je echt met ze mee zit door... de Maar dat is toch journey. een klassieke Hollywood-film Meegaan in de personage en zo. Een dansfilm moet toch iets extra's hebben? Um, nou, als je bijvoorbeeld uit de fragmenten die ik net gehoord heb. <laughs> uh, bijvoorbeeld Flashdance. Um, wat het toch apart maakt... is toch die, dit, het, haar karakter. Um, het, het, het personage wat je ziet. Uh, haar persoonlijkheid. En dan komt het, de volgende stap... komt natuurlijk dan de choreografie en het dans... en hoe het eruit gaat zien. De stijl van de dans, de stijl van filmen. Um, en... Ja, ik denk dat wat ons, uh, ons apart maakt uh, qua, uh, qua dans is natuurlijk je hebt vijf verschillende karakters met vijf verschillende dansstijlen. Um, je hebt uh, te maken met uh, vijf verschillende verhaallijnen. Um, ja, ja. De, de Lorenzo voegt nog wat toe met het freerunnen. runnen, dus het is best wel een rijk uh, visueel geheel. Is dat voor jou ook zo, Lorenzo, dat het, het meegaan is in de karakters en wat ze meemaken, of is het voor jou gewoon die explosie van dans en emotie wat daarbij hoort? Uh, Wauw, allebei. Zowel, zowel het gevoel wat het dansen met zich meebrengt. En, uh, en dus die adrenaline, en inderdaad gewoon de, de passie over te brengen. Maar um, wat veel mensen niet weten, is wat, wat er gebeurt de weg ernaartoe. Zeg maar, dus uh, dus hoe, hoe je uiteindelijk je gevoel uit in zo'n wedstrijd. en wat voor waarde je eraan hecht. Omdat je ja, dus jouw verhaal vertaalt door middel van body language. En dus. Uh, is het dans voor jou um, de, de.? De verhaallijnen die, die versterken het eigenlijk heel erg, vooral uh -huh. in deze film. Uh, dit is iets wat je al je hele leven doet. Is, ja. is dans uh, voor jou de ultieme manier om je uit te drukken? Meer nog dan praten of wat dan ook? Uh, niet alleen. Het is, wel een hele, het is sowieso een hele fijne uitlaatklep. Maar uh, het is niet altijd de makkelijkste manier. Barry language, gaat... <laughs> language gaat morgen in première. Heren, hartelijk dank voor die komst. Ja. Het is dus voor twaalf. De noodtoestand is afgeroepen op Tuvalu. De kleine, zeer afgelegen eilandengroep heeft een groot tekort aan zoet water. Volpe de Haan is voormalig voetbalbondscoach van Tuvalu. Goedenavond, meneer de Haan. Goedenavond. Het heeft al zes maanden nauwelijks geregend. Dat betekent dat u vast geen regen heeft gezien daar. Een paar druppeltjes. En hoe komen die mensen daar aan zoet water? Ja, het regent er wel eens, want ze hebben allemaal van de EEG, van die grote zoetwatertanks naast hun huisje staan. Dus water wat op het dak valt, dat komt in die zoetwatertank terecht. En dat gebruiken ze. Uh, toen wij er waren, uh, in het begin was er helemaal geen probleem, maar in de loop van de tijd uh, begon het al uh, nijpend te worden. En mocht je bijvoorbeeld uh, nou, uh, twee keer een uur per dag de douche gebruiken, of je kreeg een hemmer met water voor de wc... Uh, en dat was het, dus toen was het, toen was het al, al moeizaam. En was het ook voor hun uitzonderlijk dat het zo lang droog bleef? Ja, ik denk, denk het wel. Uh, ze, ik moet zeggen dat ze, dat ze niet klaarden, volgens mij klaarden ze niet snel. Ze zijn wel gewend aan uh, wat barre omstandigheden. Maar dit was wel, wel heel erg uitzonderlijk. Golden die restricties zeg maar voor het gebruik van water, golden die ook op de trainingen? Ja, er was helemaal geen ruimte waar je kon douchen of zo. dat deden ze thuis. Maar wij zaten in een hotelletje, en, en volgens mij was het uh, op het hele eiland zo dat je maar beperkt uh, van water gebruik mocht maken. Dat lijkt me toch best lastig voor sporters, voetballers? Hij ja, ging de zee in, hè? <laughs> ja, dat, dat viel wel me mee. Ja. Ja, heeft de bevolking eigenlijk uh, geld of de middelen om dit op een of andere manier op te lossen? Nee, ze hebben niet veel Ze hebben een budget van, uh, van 28 miljoen ongeveer per jaar. Maar er gaat meer uit dan er inkomt, komt. Dus dat is al, het is gewoon, hun uh, gemiddeld inkomen is iets van 1800 dollar per jaar. Dus het is echt een, een arm land. En die, uh, als we dan iets meekeert, uh, dan hebben ze wel heel veel moeite om het op te lossen. Ja, en het ligt ook zo verschrikkelijk afgelegen. Ik bedoel, niemand kan ze helpen. We kunnen ze niet bereiken, toch? Of nauwelijks? Hier vandaan is het inderdaad heel moeilijk. En vanaf Fiji is het nou drie uur vliegen of uh, vijf dagen met de boot. En van Nieuw-Zeeland is het, het het dubbele. Dus het is uh, wel echt een eind weg. En uh, het is wel bereikbaar, maar heel moeizaam. Denkt u dat u in de toekomst er nog naartoe gaat? Nou, dat, uh, dat, dat, dat hebben we niet in de planning staan. Uh, uh, maar jij, ik was voetbalcoach. En, uh, ik bedoel, dat, of u er op... nog voor de lol naartoe zou gaan, zeg maar? Nee, er gaat bijna geen mens voor de lol naartoe. Wat wij er waren, waren er, een paar, waren er vier toeristen. En uh, over het hele jaar komen er een paar honderd, misschien tegen de duizend... die erheen moeten, omdat ze uh, uh, met, met, met, met de regering moeten onderhandelen of zo. En soms toeristen, maar er komen heel weinig. Het is echt, echt afgeleven, maar wel heel mooi, moet ik zeggen. Foppe de Haan, hartelijk dank voor je bijdrage vanavond. Oké, okay, graag gedaan. Dit was het oog van maandagavond. Voor de webcam-kijkers, Lorenzo Botazzi, et Lorenzo Botazzi... gaat nu achter mij dansen, u kunt het zien. Op de eindje morgen zit hier Mieke van der Wij. Nog een hele fijne avond. Het wordt tijd voor mij te gaan. Ik hoop het er heel Was veel uit. Als ik nog te zeggen had, dauert een zigarette en <lacht> een laatste glas im steen.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 Kijk op Rabobank.nl/slash privatebanking. Rabobank, een bank met ideeën. Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.